De gloednieuwe Joint Strike Fighter, die gisteren feestelijk werd verwelkomd in Leeuwarden... moet een extra inspectie ondergaan door een fout bij de ontvangst. Een van de brandblussers die het vliegtuig moest voorzien van feestelijke waterbogen... gebruikte per ongeluk blusschuim. Dat is mogelijk schadelijk voor het gevechtsvliegtuig. Het gaat om een menselijke fout, zegt het ministerie van Defensie. De knoppen voor schuim en water zitten naast elkaar.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 -M. Met nu de nacht. Wow. Four one. Sense, sight, fluid, flight, earth, art, man. Woman. Sense, sight, fluid, flight, earth, art, man, woman, sense, sight.